4 uur. Het NOS Journaal. Jurist Ubenezki. De partijen die de oppositie gaan vormen zijn kritisch over het regeerakkoord. Onder meer PVV, SP, CDA en D66 zeiden dat de middeninkomens te hard worden getroffen. Ze keren zich alle vier tegen de manier waarop VVD en PvdA de premies in de zorg willen laten afhangen van het inkomen. PVV-leider Wilders zei dat hij vaak het verwijt krijgt... dat hij uit het katshuis is weggelopen. Maar volgens hem is de hele VVD weggelopen. En wel in de armen van de socialisten. Net als Wilders vergeleek CDA-leider Buma... Rutte met de vroegere PVDA-premier Den Uyl... die bekend stond als nivelleerder. De VVD heeft het geld weggehaald bij haar eigen achterban... en Diederik Samsom heeft het uitgedeeld aan zijn eigen achterban. En dan krijg je inderdaad een uitruilcoalitie. SP-leider Roemer leverde onder meer scherpe kritiek op de plannen van de beoogde coalitie... om de WW in te korten en te verlagen. De twee grootste vakbonden van Griekenland roepen op tot een landelijke staking van 48 uur. Volgende week dinsdag en woensdag moet iedereen het werk neerleggen... uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering, zeggen de bonden. Om nieuwe leningen los te krijgen moet Griekenland van het IMF, de ECB en de EU ruim 13 miljard euro bezuinigen. De vakbonden noemen de plannen onaanvaardbaar en verwoestend. Het parlement stemt waarschijnlijk volgende week over de bezuinigingsvoorstellen. De Amerikaanse president Obama hervat morgen zijn verkiezingscampagne. Die was stilgelegd vanwege de orkaan Sandy. Volgens zijn campagneteam gaat Obama naar Nevada, Colorado en Ohio. Zijn republikeinse uitdager Romney houdt vandaag al een campagnebijeenkomst. Hij is in Florida, een staat die grotendeels is gespaard door Sandy. Obama bezoekt vandaag New Jersey, een van de zwaarst getroffen staten. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn dinsdag. Het gerechtshof in Den Haag heeft Erik Jan Ku in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar en zes maanden cel. Hij is schuldig bevonden aan het voorbereiden van misdrijven, waaronder een aanslag in Den Haag tijdens Prinsjesdag. Daarnaast is Q veroordeeld voor het bezit van wapens en grondstoffen voor explosieven, het versturen van dreigbrieven en diefstal van geld. De rechtbank legde Q in 2010 een celstraf van 12 jaar op. De straf valt nu twee jaar lager uit, zegt de persrechter. Er is vrijspraak gekomen voor twee feiten. En omdat er minder feiten bewezen zijn verklaard... dan waaruit het OM uitging bij het formuleren van de eis... daarom is de straf wat lager geworden. Daarnaast, naast die vrijspraak, is er ook sprake van... dat er uh, sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. En er is rekening mee gehouden dat meneer Extra zwaar Tucht in de EB in Vucht. Het Rotterdamse havenbedrijf Argos Oil wordt overgenomen door het Russische Sistema. Het bedrijf is nu nog een van de weinige zelfstandige Nederlandse bedrijven in de Rotterdamse haven. Volgens Argos Oil is de overname nodig om verder te kunnen groeien en om makkelijker toegang te kunnen krijgen tot de Russische oliemarkt. Bij Argos Oil werken wereldwijd 800 mensen. Het bedrijf zegt dat er door de overname geen banen verloren gaan. Hoeveel de Russen betalen voor het Nederlandse bedrijf is niet bekendgemaakt. Het weer, overwegend zonnig en droog. Het is zo'n 11 graden. Ook morgenochtend droog, maar in de middag volgt vanuit het zuidwesten regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, een normaal begin van de avondspits. In totaal nu 42 kilometer. De meeste vertragingen bij Rotterdam en Utrecht. Wat langere files al op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. En verderop tussen Hoogvliet en knopend Vaanplein 5. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knopend Everdingen en Noordloos 5 kilometer.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 Zo meteen als buitenlandpanel, maar eerst wetenschap met Frederik uh, Melman. Frederik, hallo. Hai. Uh, het was al bekend dat Neandertalers en de moderne mens elkaar ontmoet moeten hebben. Die twee soorten hebben elkaar overlapt. Maar het nieuwe is nu, wat jij gevonden hebt, dat die contacten een stuk inniger waren dan wij tot nu toe dachten. Ja, dat klopt. Ja, dat is een mooi onderzoek in het uh, wetenschappelijk tijdschrift PNAS, afgelopen maandag. Uh, inderdaad, Proceedings of de... The... National Academy of Sciences, ja, ja dat is het voluit... Uh, het draait allemaal om de Grot du Rennes. De, ja, Rennes is Frans voor uh, rendier. Het is een grot uh, 200 kilometer ten zuiden van Parijs. In de jaren 50 is er al uh, een hele hoop beenderen gevonden... En, en men heeft daar uh, ja, opgavingen gedaan. Je struikelt daar echt over de rendierenbotten... Uh, de, de paarden en de mammoetenbotten, nou ja, uit de oertijd dus. Het is een slagplaats geweest... Nou, heel veel dieren um, zijn daar waarschijnlijk opgeslacht om te eten. Maar ja. ja, die zijn er misschien ook wel heen gegaan om uh, een schuilplaats te vinden. Uh, maar wat het bijzondere aan die god is, is dat er niet alleen die dierenbotten daar gevonden zijn, maar er zijn ook een hele hoop uh, botten gevonden van neandertalers en ook, en dit is dus bijzonder, uh, sieraden, bewerkte botten, uh, bewerkte schelpjes, uh, noem maar op. Mm -hmm. En waarom is het nou bijzonder? Omdat er eigenlijk maar drie plaatsen, drie goden in de wereld zijn waar zowel botten van Neanderthalers als van uh, sieraden of dat soort bewerkingen van uh, ja, steen of bot of zo gevonden zijn. Het zijn uh, de andere twee goden liggen toevallig ook in Frankrijk, eentje vrij kort bij. Hm. En ja, we weten van de Neandertalers... die hebben in, in Centraal-Azië geleefd, in, in Europa... nou, op heel veel plekken. En alleen daar zijn dus, is die combinatie gevonden. En dat is ook waarom zoveel mensen sceptisch zijn, of waren. Die zeggen, ja, dat kan gewoon niet. Drie plekken, dat is te weinig, dat moet iets anders zijn. Er is ook onderzoek naar gedaan. en men heeft eerder al gezegd... Maar het is toch wat het is, ook al is het maar één plek? Wat zou Klopt. het dan kunnen zijn geweest? Nou ja, wat je bijvoorbeeld kan hebben... is dat op een of andere manier die botten die een bepaalde... Uh, ja, leeftijd hebben terecht zijn gekomen in oudere of jongere uh, aardlagen. He, want dat is de manier waarop ze onderzoek doen en ook data uh, of, of de leeftijd van die botten vaststellen. Uh, je kijkt naar de leeftijd van de lagen van de aarde en je kijkt ook naar de botten. Hoe oud zijn die? En kop, klopt dat een beetje? Matcht dat een ja. beetje. Nou, dat maar was ik mijn... snap de relatie tussen Neanderthalen en de moderne mens nog even niet. Nou, die hebben uh, een kleine periode wel. Uh, tegelijk, op dezelfde tijd, 40.000 jaar geleden ongeveer, toen hebben ze op dezelfde periode in Europa gewoond. Ja. Um... Maar nou is de theorie, kennelijk ook, dat de Neandertalers uh, dat van de mens geleerd hebben. Ja, dat denkt men nu. Hè? Want dus, dat, dat, of is het een voordeel over de neandertalen die te neandertaalachtig is om wat zelf te kunnen? Nou, dat sowieso. En dat is ook, denk ik, waarom veel mensen verbaasd zijn. Omdat ze heel erg vanuit zichzelf redeneren van uh, we zijn allemaal zo modern. En vroeger was men, ja, van de neandertalen is bekend, uh, het beeld daarvan is dat het een domme bruut was. Ja. Uh, en, en daarom te mooi voor woorden, maar... Ja. Uh, het onderzoek dus dat nu in, in PNAS staat maandag... laat zien wat ze gedaan hebben. Dat is echt heel mooi. Ze hebben dus gezegd van oké, okay, alle kritiek die, die is er... maar wij gaan nu kijken. We nemen opnieuw de botten die we gevonden hebben... in de verschillende aardlagen. Ja. En ze hebben van 40 botten... die allemaal op verschillende plekken... maar wel in de buurt van die sieraden gevonden zijn... hebben ze gekeken... Wat is de leeftijd daarvan? De technieken zijn nu beter dan vroeger natuurlijk. Ja. En al, dat komt allemaal uit op ongeveer dezelfde periode... 44.000 tot 41.000 jaar geleden. En bovendien, en dat is heel belangrijk... in een grot vlakbij is ook het skelet gevonden van uh, een Neandertalem. En dat is precies even oud. Hm. En het is zo mooi en netjes uitgevoerd dat... Um, Eigenlijk deze onderzoek. Ja, veel mensen zeggen dit is echt mooi. En het zou dus heel goed mogelijk kunnen zijn dat de Jan sieraden gemaakt hebben. Ja. De vraag is: hoe dan? En ze lijken verdomde veel op wat de moderne mens al gemaakt ja. had. Dus ze denken dat ze dat gekopieerd hebben. Of de mens heeft ze van de neandertaler geleerd? Nee, want wat we van de moderne mens gevonden hebben, dat is al ouder. Maar ja. goed, je weet niet wat je nog gaat vinden. Ja, okay. dat is het, uh, zit er nog DNA-materiaal in dat bot, in dat gebeente. Ja, je zou zeggen dat het zo oud is, dat is allemaal verdwenen Maar dat is niet waar. Nee. Collageen, dat is een spulletje in het bot dat ze uh, uh, kunnen um, dateren. En, uh, en ja, dat, dat is een veelgebruikte methode. Ja, en dat, dat wordt een vervolgonderzoek, wat daaruit komt. Onderzoek naar dna uh, dit wordt zeker een vervolgonderzoek. Ja. ja, ja, ja. ja. Oké, okay, Frederik Meelman met de wetenschap. Dankjewel. En nu ons buitenlandpanel. Hubert Smeets en als je handelsblad. Net terug uit een, van een reis door de Verenigde Staten. Hoe lang? Acht dagen. Acht Florida dagen. en Washington ja. DC. En Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulp, Universiteit Wageningen. Met jou gaan we het. Je praat overal over mee, uiteraard. Maar we gaan het ook zeker hebben over de ontwikkelingssamenwerking. En het al of niet korter daarop. Um, Even Hubert. In het nieuws zat net een overname van een Nederlands bedrijf door een Russisch bedrijf. En dat kende jij. Systema, ja. En dat hoe is dat uh, bekend? Systema is uh, een heel groot uh, conglomeraat uh, van de heer Jevtushenkov. Een ja? naaste medewerker van de voormalige burgemeester van Moskou, Luskov. Die een paar jaar geleden in ongenade geraakt is bij Poetin. Uh, deze Luskov, dit Systema heeft uh, zijn geld verdiend met mobiele telefonie ja. en met projectontwikkeling. Ja. Dus alles wat er in Moskou sinds 1991 gebeurd is aan modernisering... dat heeft um, Systema uh, voor elkaar gekregen en in de eigen zak gestoken. Want ook Systema onderscheidt zich niet van alle andere Russische bedrijven. Um, het is uh, ten dele uh, privé eigendom van een enkeling, oligarchen. Uh, ze werken met steekpenning en andere koolstellingen. Uh, Corrumperende middelen. En ze hebben een grote invloed op het politieke beleid. Hm. En deze gaan nu een klein oliebedrijf in uh, Rotterdam overnemen. Met andere woorden, Systema volgt de weg die ook Gazprom, het aardgasbedrijf, al heeft ingezet. En Lukoil, een, een, een oliebedrijf. Ze willen voeten tussen de deur in Europa. Ja. Want dat is... Um, de oriëntatie die uh, uh, in Rusland algemeen uh, gemeen goed is, en die zaken willen Europa van hun... uit elkaar spelen. Ja, ja, ja. En die zakenpraktijken van hun die krijgen we er gratis bij. Uh, nou, uiteraard, uh, zullen zij de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse cultuur eerbiedigen. Hm. Dat zal ongetwijfeld in de, uh, in de koopovereenkomst uh, nog eens zijn herbevestigd, al niet in overeenstemming met ja. de ondernemersraad van het gekochte bedrijf. In werkelijkheid um, um, lijkt het me verstandig om een extra oog in het zeil te houden. Ja. heel Hilhorst, die, die Russische bedrijven, die zijn schathemeltje rijdt. Die barsten van de kwartjes. Zijn die nou ook uh, aanspreekbaar uh, op het financieren, meefinancieren van noodhulp? Daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van of die bedrijven dat ook doen. Rusland is een bijna onzichtbare speler. Er wordt ook bijna nooit naar gerefereerd. Er nee. wordt tegenwoordig gepraat over China, over opkomende landen. Maar Rusland, je hoort er gewoon niks van. Nee, nee. Huber, jij bent in Amerika geweest, in Florida en Washington. Uh, heb je daar nog iets, heb je nog iets überhaupt gezien van die ravage van die storm? Nee, want wij vlogen afgelopen zondagavond nacht weg... Nou. Uh, met een van de laatste vliegtuigen uit Philadelphia... Uh, voordat de storm begon, althans voordat het vliegveld gesloten zou worden... in afwachting van de storm. Ja, okay. Dus we hebben er niets van gemerkt, nee. behalve nervositeit. Dus ja. mensen die over straat lopen met uh, grote vijf liter flessen water... Uh, en andere vormen van hamsteren. Ja. Zet, jij bent in Florida geweest, wat ben je daar wezen doen? Uh, we hebben daar gesproken met grassroots-organisaties. Mijn... We ja, een club, uh, Journalisten. die uh, onder auspiciën van de Atlantische Commissie misschien jou wel bekend, ja. een uh, organisatie die uh, de Atlantische samenwerking wil bevorderen. De, ja. Transatlantische samenwerking, moet ik zeggen. De oude NAVO-idee. Ja, uh, we hebben het met van, de de minister van Ekelen, die speelde er altijd een rol in. Ja, en ja, ja, ja. Dat ja. Is, het, is, het is jarenlang natuurlijk een zeer belangrijke organisatie ja. geweest. En uh, ze zijn nu wat minder in de, in de picture, zou je kunnen zeggen. Dus niet waar. Op universitair niveau doen ze heel veel hoor. Mm -hmm. Met lesbrieven en uh, gastcolleges en echte colleges. Uh, maar goed, doordat de NAVO wat minder belangrijk is geworden. omdat de Koude Oorlog ten einde is. hoor je wat minder. Maar we zijn in Florida op grassroots niveau geweest. Hebben gesproken met uh, Latino's, banen, uh, Joodse kiezers, uh, Afro-Amerikanen, zwarte uh, uh, kiezersgroepen, uh, de medewerker van de democratische gouverneur van Florida. Conclusie, toen wij daar weggingen, Florida heeft Romney volledig in de zak. Deze verkiezingen gaan over economie, mm -hmm. uh, deze verkiezingen gaan wat minder over immateriële kwesties, zoals abortus. Um, um, en uh, Romney heeft als, als uh, uh, manager, als leider... als man die in staat is om dingen voor elkaar te krijgen... kijk naar de Olympische Winterspelen in Salt Lake City... hoewel hij daar ook subsidie van de staat voor gekregen heeft... maar dit terzijde, ja. die is in staat om die, die, die economie weer op poten te krijgen... Want uh, de economische uh, groei uh, van afgelopen jaar was 2% volgens de laatste cijfers. Ja, en daar doen Amerikanen het niet voor, hè? voor 2% economische groei. Dat is veel te weinig. Ja, ja, ja. Maar toen we in Washington kwamen, toen werd het toch iets ingewikkelder. En toen werd ons beeld weer wat gekanteld. Ja. Want het draait allemaal, deze verkiezingen, zegt iedereen in Amerika om Ohio. Een staat die veel minder kiesmannen heeft dan Florida. Ja. Maar wel de beslissende... Uh, uh, kiesmannen, uh, om de 271 kiesmannen te halen die je moet hebben om president. Maar dat betekent te dat Romney de Hispanics en de Cubanen in Florida in zijn zak heeft. Nou, dat denkt hij. Het kan ook zijn dat we gewoon ons hebben Ja, zaken je weet wel beter. Zo zeg je het. Eh? Jij weet wel beter. Nee, nee. Kijk, kijk, verkiezingen verkiezingscampagnes uh, uh, hebben altijd belang bij optimisme. Hè? Ja. Uh, zeker in Amerika. Uh, waar, nou ja, Nederland trouwens ook. Hè? Dus je, als, je het, als je het in je zak hebt, de overwinning, ja. dan krijg je de mensen mee die graag op de overwinnaar stemmen. Daar heb jij en ik misschien wat minder last van traditioneel. Uh, de, het behoefte om bij de winnaars te willen horen. Mm -hmm. Maar de, groot, de grote meerderheid. van... De kiezers hebben die behoefte wel. Uh, dat zou kunnen dus dat ze bluffen. Ja. Maar wij hebben daar alleen maar mensen gesproken... die volstrekt overtuigd waren van, uh, van de overwinning van Romney. Uh, en uh, uh, ook in de Hispanic-omgeving. Uh, wat iets anders is dan Cubanen overigens. Hè. Ja. Er zit een grote spanning tussen Cubanen en, uh, en Latino's. Cubane, als ze voet aan wal zetten in, uh, in Amerika... krijgen ze een groene kaart. Ja. Mogen ze blijven, vanwege Castro. Al die andere uh, spaans om het zo te zeggen... van, van het grote continent op de Western Hemisphere, die moeten die hele handel en die hele bureaucratische rimram uh, achter zich laten... voordat ze ja. groene kaart komen. Dus, dat, dus het ziet er wel spanning. Maar ook onder die Hispanics zie je veel mensen, middenklasse mensen... die ja. zeggen, ja. economie eerst. Ja, te heel Er heerst hier een heftige discussie over het feit... dat er een miljard gaat bezuinigd gaat worden op de ontwikkelingssamenwerking. Uh, wij vroegen ons af, uh, we hebben het ook over Amerika... Wat voor, wat voor rol speelt Amerika bij ontwikkelingssamenwerking? Het voordeel luidt, die doet natuurlijk daar niks aan. Jawel hoor, Amerika is een, die doet veel op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. En Amerika heeft ook wel altijd voorop gestaan... om ontwikkelingssamenwerking ook politiek te gebruiken... voor zijn eigen belangen en voor zijn eigen zichtbaarheid... en. Ja, soms eerlijk gezegd ook voor, uh, heel direct voor spionagedoeleinden bijvoorbeeld. Dat nee, ja. ontwikkelingswerkers dan uh, als spion aan het werk werden gezet. Ja, ja. En je ziet het ook in de noodhulp. Daar is uh, Amerika ook een grote speler. Met name in de voedselhulp. Maar ook de laatste, het laatste land dat voedselhulp nog voornamelijk doet door graan van eigen boeren naar landen te brengen. Dus wat eigenlijk ook een vorm van subsidie is van eigen boeren. Ja, ja, precies. Ja. Zeg, uh, even de ramp. Uh, je hebt die uh, ramp aan de Oostkust goed gevolgd. Je hebt die ramp van Katrina in dat tijd uh, goed gevolgd. Nu wordt er wel gezegd dat deze ramp gevolgen gaat, kan gaan hebben... voor uh, de verkiezingen. Uh, her, uh, help nog even in herinnering roepen hoe die ramp... Katrina New Orleans, hoe die toen die verkiezingen beïnvloed heeft... Maar Bush heeft het enorm ongelukkig aangepakt, geloof ik, hè? Ja, hij heeft het uh, zeer ongelukkig aangepakt. En dat is hem ook echt uh, best wel duur komen te staan in zijn reputatie. En hoe het nu gaat, is eigenlijk heel spannend. Want zo'n ramp, die is, daar loopt er in de eerste dagen... doorlopen mensen echt een soort traject. En in eerste instantie is iedereen nu heel gelukkig met Obama... dat hij het heel goed aanpakt en heel cool was. Maar dat vind ik ook echt passen bij de reactie in dag één en 2. En wat je vaak ziet is... De, vanaf dag drie, zo'n beetje, dat mensen in één keer heel erg gaan mopperen. Want dan zijn de dingen niet gebeurd en we zitten nog steeds onder elektriciteit. Ja. En wat nu dan weer. Dat en was dan toen ook. Zoek je een zondebok. Ja. Dus ik ben bang dat het de timing voor Obama net heel ongelukkig is. Dat zou kunnen. Ongelukkig? Ja, het zou dus kunnen dat met de verkiezingen ze net in dat dieptepunt zitten dat iedereen begint te mopperen en te roepen en de ja. regering de schuld wil geven. Want dat is bijna altijd na een ramp. Na een paar dagen gaan mensen ja. toch kijken. Wie kan ik de schuld geven? Hubert, maar voordat, uh, de, de, of, uh, voor wat we gaan hebben over wat jij daarvan vindt... even, uh, hij heeft het zo goed aangepakt. Wat heeft hij dan gedaan eigenlijk? Nou, hij hij heeft, doet toch niks? Hij heeft zijn uh, campagne gestaakt. Oh. Uh, hij is meteen uh, op bezoek gegaan naar... Hij is zelfs teruggekeerd naar Washington uh, vanuit Ohio... Ja. de belangrijkste staat voor de, bij de verkiezingen. Maar daar hoef je toch niet zo heel slim voor te zijn. Daar hoef je toch maar drie hersencellen voor te hebben om uh, te betekenen, om te weten dat je dat moet nou doen. Ja, Bush had dat bij Katrina niet. Die drie hersencellen. Dus nee. in die zin ja, heeft hij ja, ja, Nee, ja, die, die, die, die was die aan twee. het golven. Nee, was, die, die was, die, was die aan het golven. Ja. Die bleef ja, weg. Ja, ja, ja uh, zeker. Dus die was er niet. hoor. Hij ja. is meteen naar ter plekke plekken gegaan naar de staten waar hij eigenlijk niks te zoeken heeft. Namelijk New York en New Jersey. New Jersey ligt een beetje ten zuidwesten, ten zuiden van New York. Bij ons vooral bekend als thuisbasis van de Sopranos en van Bruce Springsteen trouwens. Um, en um, uh, daar heeft hij niks te zoeken, want daar is de democratische voorsprong uh, echt zo groot. Dat uh, zelfs als die, uh, die terugslag komt in, in, in de publieke stemming, dan kan die, kan die dat misschien nog wel leiden in die staten. Um, uh, en hij heeft, en dat is maar goed, hoe lang dat duurt, uh, moeten we afwachten. Uh, de gouverneur van New Jersey, een republikein. Ja, die heeft, Chris Christie. Uh, ja, Chris Christie. Die heeft uh, zijn waardering uitgesproken voor Obama. op een dermate positieve manier. dat de republikeinse spindokters en campagnemanagers... vroeger had het niet wat minder gekund. Ik Waarom vroeg mij moest... toen af: is dat spontane blijdschap van deze man. of is het een, een, een, een, een zeer bedachte, beredeneerde. Uh, move om rond die dwars te zitten? Omdat er toch een rivaliteit misschien is... of oh, iets gebeurt tussen die twee? Dat weet ik niet. Ik denk dat het, uh, uh, dat... dat dat... Uh, uh, gemeend was. Want ja, best... weet je, de impact van zo'n ramp... en als je dat ziet, hè, die beelden in je eigen omgeving... die impact is gigantisch. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij op dat moment... echt alleen maar met die ramp bezig was. En wat ze zeggen van Obama, en dat is ook zo'n moment belangrijk, niet alleen dat hij er was... maar hij blijft dan een soort van kalmte uitstralen. En ja. dat is waar mensen zich heel erg aan, aan, ja, ja. aan, aan op, ophangen. Ja. Hey, en even kijken naar Katrina en dan deze ramp. Hè. Mm -hmm. Welke belangrijkste les zouden ze geleerd moeten hebben... van New Orleans, die ramp, voor het aanpakken van deze ramp? Nou, bij New Orleans heel erg mis is gegaan... toen dat was echt de eerste respons. Ze waren er gewoon niet op tijd bij, de evacuatie werd niet goed geregeld... er ging gewoon echt van alles mis in ja. de weken daarna... Wat er ook een, een, een dieper liggende les op dat moment was, dat uh, Katrina kwam op een, ja, zeker zin, een, een ongelukkig moment. En het werd toen heel duidelijk dat in het kader van de oorlog tegen het terrorisme, had Amerika eigenlijk de hele rampenbestrijdingsdienst ontmanteld. Die fondsen waren gewoon overgezet naar terrorismebestrijding. Dus het werd enorm pijnlijk duidelijk dat in de jaren negentig hadden ze Katrina gewoon beter kunnen opvangen dan toen het gebeurde. Ja, ja. Nou, en daar is wel degelijk wat lessen van geleerd. Dus dat is ook alweer wat, wat, wat bijgesteld. Nou, en ze hebben natuurlijk in New Orleans veel structurele maatregelen genomen... om dit soort rampen beter de baas te kunnen. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat je ja. zorgt dat ze niet zo hard aankomen. Ja. Maar dit is toch een uitzonderlijk... en ja, ik hoop niet altijd... het kan ook door klimaatverandering... dat het minder uitzonderlijk gaat worden in de toekomst. Maar deze ramp, dat is echt uh, wat er nu is gebeurd aan de Oostkust. Ik geloof dat het 50 jaar geleden zo erg is geweest. Dus dat is, het is ook niet je alledaagse ramp. Nee. Nee. Laten we het over die uh, ontwikkelingssamenwerking uh, gaan hebben. Uh, er wordt beweerd dat er een miljard afgaat. Mm -hmm. een pijnlijke keus. Uh, Samson verdedigt dat in, in, in de Kamer, de leider van de PvdA. Uh, maar al lezende in de stukken van het regeerakkoord... kreeg onze buitenlandredacteur Fred Stroobans de indruk... dat uh, bepaalde fondsen die ingesteld gaan worden, gefinancierd worden uit dat miljard, om het niet al te ingewikkeld te maken, Thea. Wordt er nou bezuinigd, ja of nee? Er wordt hartstikke bezuinigd. En uh, zo ingewikkeld is het helemaal niet... want er wordt in eerste instantie 750 miljoen bezuinigd... en dan gaat 250 terug gaat naar een ander fonds... wat bedoeld is om de economie te stimuleren. Dus netto ongeveer een half miljard. Maar dat loopt op in de kabinetsperiode naar een volle miljard... En onder Rutte 2 is ook al een miljard bezuinigd. Dus als je dat bij elkaar neemt, dan heb je het erover dat er in een paar jaar tijd zo ongeveer 40% van de ontwikkelingssamenwerking bezuinigd wordt. Ja. Plus, en dat is de tweede kant ervan, ze willen meer zaken onder ontwikkelingssamenwerking brengen. Dus de beloftes die zijn gedaan om bijvoorbeeld klimaatadaptatie te financieren internationaal, daarvan is gezegd dat halen we uit het budget van ontwikkelingssamenwerking. Hmm. Terwijl het oorspronkelijk zou dat betaald worden uit andere ja, niemand wist waar vandaan dan, maar uit andere fondsen. Ja. Dus het is een echte bezuiniging en er moet meer van betaald worden. Ja. Hubert, dit is, uh, uh, ja, dit is uh, wat de VVD binnengehaald heeft. Hè? Het is niet zo ruig als de PVV wilde, want die wilde nee, gewoon... Nee, die wilde gewoon afschaffen. Bovendien ja. komt er een zogenaamd revolverend fonds in. Dat was uh, bij. Een draaiend fonds. Dat is een fonds waar geld in gestort wordt. Wat uitbesteed wordt niet voor giften, om maar even zo heel gemakkelijk te zeggen. Maar wat wordt uitgeleend tegen uh, schappelijke rentetarieven. Ja, dat is die 250 miljoen. 700 miljoen moet dat eigenlijk worden. Ja, in totaal. Worden. Maar ja. dat is 250 per jaar. Dus in die zin, van de bezuinigingen die er zijn, gaat dus 250 miljoen per jaar ja. terug. Maar die bezuinigingen zijn ook ieder jaar. Dus ja, nee, maar, maar 250. Dit, dit, dit, dit, dit lijkt me niet alleen in lijn met het programma van de VVD, ja. maar ook... Ik kan dat niet achter de kom aan beoordelen hoor, want het is niet mijn vakgebied om het zo te zeggen. En eigenlijk ook niet mijn, mijn, mijn, mijn tweede uh, hobby. Uh, maar mijn indruk is dat dit wel een beetje past in uh, de adviezen die de WR, de Wetenschappelijke Raad voor de Geringsbeleid, um, uh, een paar jaar geleden heeft um, opgesteld. Dat weet Thea vast? Nou, dat weet ik zeker. En het past in een trend inderdaad waarin je economische groei voorop probeert te stellen. En dus ook meer ruimte probeert te maken voor bedrijven in ontwikkelingssamenwerking. Maar het is dus zo dat er een beetje naar die bedrijven gaat. Terwijl er heel veel van ontwikkelingssamenwerking afgaat. Dus in die zin is dat niet, uh, niet in balans. Nee, nee. Wat je ook ziet in het, in het OS-verhaal nu... En dat is wel heel interessant. Er gaat ook 250 miljoen van Defensie... gaat weer naar een speciale pot voor vredesmissies. En die wordt ook onder het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking gebracht. Dus in die zin is het niet helemaal... Alleen maar negatief nieuws. Er zijn nee. echt, wel, zit ook een nieuw stukje beleid. In. En dat volgt een trend om aan de ene kant... meer in te zetten op de winnaars. Zeg dus de, de economische groei in landen waar het wat beter gaat. Ja. En tegelijkertijd wel ook de zorg op te schroeven... voor landen die uh, echt in hele fragile situaties zitten. Of in conflict wie, of in oorlog. Wie is nou het grootste slachtoffer? Wie wordt het hardst getroffen door deze bezuinigingen? Nou, ik vind dat bij ontwikkelingssamenwerk soms heel moeilijk om te zeggen... omdat OS heel erg vaak als een soort vliegwiel functioneert. Dus je investeert iets en je hoopt er weer een hele hoop andere dingen mee te bewerkstelligen. De relatie is nooit zo direct. Waar ik me zorgen over voor maak, wel heel direct, dat is de noodhulp. Mm -hmm. Want... Um... Noodhulp gaat het eigenlijk niet goed mee, de noodhulp. Noodhulp, dat is als er, er is een ramp ergens ja. en dan ga je daar met ja. vliegtuigen vol met eten. Er is eten. altijd gezegd: van, Nou, ontwikkelingssamenwerk... kan je misschien wel op bezuinigen, maar noodhulp moeten we in stand ja, houden. Dat wilde de PVV zelf zo ja. in stand houden. En dat, wordt, dat gebeurt ook wel, maar als je wereldwijd kijkt, is het toch heel zorgelijk dat de behoefte aan noodhulp neemt af en toe zelfs toe. Mm -hmm. Maar op dit moment is de ja, als er een ramp gebeurt, dan is er altijd wordt er een bepaald budget vrij, wordt er genoemd: hè, van dit hebben we nodig. En het is historisch echt zelden zo laag geweest... wat er ook op gegeven wordt, dus internationaal. Dus er zijn op dit moment steeds meer rampen... die met een heel groot tekort kampen om de onmiddellijke noodhulp te geven. Ja. En dat is een zorgelijke trend. En als ja. dat doorzet, en dat heeft natuurlijk ook, ook veel te maken met de crisis... heeft ook te maken met het voedselvoorraden slinken, dus dan... Wordt zo'n lands-Amerika ook wat minder scheutig met het sturen van die voedselhulp? Ja. Ja. Dus en, ik... daar, daar en daar zitten natuurlijk wel directe slachtoffers. Want dan heb je het te maken met grote rampen maar, waar en... mensen gewoon niet bediend ja. worden. En noemen ze een concreet land wat nu geraakt wordt? Als dat, um... morgen, dat beleid morgen in werking treedt. Ja, weer opnieuw de, de hoorn van Afrika is dat wordt dat natuurlijk ja. geraakt. En eigenlijk heel noordelijk Afrika is daar heel erg... Uh... Ja. Ja. Hubert? Dat geloof ik onmiddellijk. Maar moeten we ook niet een beetje erkennen... dat dit een weerspiegeling is van de politieke verhoudingen in Nederland? He, de, de, de, de kampioenen van de klassieke ontwikkelingssamenwerking... zoals we die jarenlang, decennia lang gekend hebben... GroenLinks bijvoorbeeld... Uh, ja, die, die partij is bijna vernietigd bij de laatste verkiezingen. De Partij van de Arbeid heeft zich redelijk hersteld. Uh, maar uh, heeft ook wel al een koerswijzing... Kleine koerswijziging doorgemaakt. Bij de. Uh, bij de, uh, bij de in de laatste jaren, als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Uh, CDA. CDA was, je zou kunnen zeggen. een klassieke ontwikkelingssamenwerkingspartij. Um, of dat nou om redenen was van zending of missie, dat laten we even in het midden. Um, niet vernietigd, maar gemarginaliseerd. Nee, ben ik helemaal met je eens? Wordt die gedragen? Je ziet ook maatschappelijk je, denk ik de trend. Ja. Nou, het is geval politiek de trend, want onder de je ziet ook dat gewoon de laatste kabinetten maar de, woord, is toch de woordvoerders, de woordvoerders van ontwikkelingssamenwerking worden ook steeds lichter, zeg ja. maar van alle partijen. Ja, het is wel degelijk natuurlijk een trend die ook in de maatschappij hoort en de kritiek op ontwikkelingssamenwerking, maar dat geldt weer niet op de kritiek op noodhulp bijvoorbeeld. En wat? Uh, wat ik mij ook wel afvraag, wat deze maatregelen betekenen voor de zichtbaarheid van Nederland in het buitenland. En er wordt al gezegd, ontwikkelingssamenwerking mag weer meer, moet onze belangen dienen. En als je zo zwaar bezuinigt, we zitten wel vast aan raamafspraken met de Verenigde Naties. Dus dat betekent toch waarschijnlijk dat juist de Nederlandse organisaties extra zwaar bezuinigd worden. Wat de zichtbaarheid in het buitenland omlaag haalt. En ik vraag me af of dat op de duur niet maar ook schade voor Maar daarvoor krijgen we doet. weer een minister. Ja, maar één minister weegt echt niet op tegen al die duizenden projecten die we nu nog hebben. En als je in Afrika bent, het is echt ongelooflijk hoeveel je nog Nederland tegenkomt op dit moment. Ja. En Nederland heeft een enorm goede naam. Oké. Okay. dat is jammer als net nu Afrika meer mogelijkheden biedt dat wegzakt. En hiermee kwam een einde aan het buitenlandpanel en aan de villa. Ik bedank Thea Hilhorst en Hubert Smeets. De villa gaat dicht, morgen is die weer open. Maar straks hebben we natuurlijk wel het Radio 1 journaal. Wat dacht je? Tim Overdiek. Met zorgpremie als het sleutelwoord in de uitzendingen... onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer... bij mensen in het land zijn er heel veel vragen hierover. Het regeerakkoord voorziet in inkomensafhankelijke zorgpremies. Nou, wat betekent dat voor mensen met verschillende inkomens? Maar wat betekent dat ook voor mensen met liberale opvattingen? Ziet, goed. Nee, goed. Nou, je ziet dus aanzwellende kritiek onder VVD'ers. Op de radio kun je dat straks horen naar de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijgt u van Juri 1.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 De grote zorgverzekeraars krijgen veel telefoontjes van verontruste klanten. Die maken zich zorgen over de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Bij de grootste zorgverzekeraar, Zilveren Kruis Achmea... kwamen gisteren 8000 telefoontjes binnen. Dat is 20% meer dan op een normale dag. En een van de weinige zelfstandige Nederlandse bedrijven... in de haven van Rotterdam wordt overgenomen. Het Rotterdamse Argos Oil komt in handen van het Russische bedrijf Sistema. Volgens Argos Oil is de overname nodig om verder te kunnen groeien en om makkelijker toegang te krijgen tot de Russische oliemarkt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws anwd Verkeersinformatie, het is een vrij normale spits. Uh, geen bijzonderheden eigenlijk, 66 kilometer in totaal. De meeste vertragingen bij Rotterdam en Utrecht. Wat langere files staan er nu op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein 7 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Hagenstein en Lexmond 6 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, de naam Joop den El viel vaak vandaag in verband met Mark Rutte. De VVD krijgt politiek gezien de volle laag in de Kamer. Onder meer over de zorgpremie en de hypotheekrenteaftrek. Buiten de Kamer leeft dat ook onder de VVD-kiezers. We zijn in het Gooi, in Laren, waar 54% van de mensen op de VVD stemden. En we schakelen met de oostkust van Amerika... waar ze het water wegpompen en de schade herstellen. De Nederlandse deelnemers aan de marathon van New York zondag vertrekken gewoon vandaag. We zijn op Schiphol met het Radio 1 Journaal. Tot half zeven vanavond. Ja, nog voor het kabinet Rutte II dus is aangetreden, ligt er al een groot politiek probleem rondom de zorgpremie die vanaf 2014 inkomensafhankelijk wordt. Vrijwel de hele oppositie is tegen. Dat bleek bij het debat over de formatie ook daarbuiten. Is dus veel kritiek op die maatregel. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, jij uh, zit bij dat debat, zat bij dat debat. Het akkoord gaat iedereen raken, zo zeiden Rutte en Samson maandag. Maar uitgerekend een maatregel die geen bezuiniging is, maar een herverdeling. Juist die maatregel zorgt nu voor politieke problemen. Hoe, hoe verklaar je dat? nou ja Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, dat het nieuws gisteren als een bom is ingeslagen in veel huishoudens en men daar aan het rekenen is geslagen. Ja, met name de middeninkomens en de hogere inkomens... kunnen tot honderden euro's per maand extra kwijt zijn aan die zorgpremies. Nou, daar staan dan wel weer belastingverlagingen tegenover... maar hoe dat precies uitpakt is nog steeds niet helemaal duidelijk. Ja, en je zegt het al, het is kostenneutraal. Het is geen uh, bezuinigingsmaatregel... Uh, in het kader van het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Nee, dit is een, uh, ja, een nivelleringsmaatregel... Een, uh, met, om dus ervoor te zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. Ja, en dat heeft dus enorme inkomenseffecten. En ja, daar is de Kamer geschokt door... Ja, met name omdat bepaalde groepen nu diep in de buidel moeten tasten. Ja, want uh, hoe het uitpakt is niet helemaal duidelijk, zei je. Ik moet toch even denken aan Diederik Samsom. In ieder geval gisteren in onze avonduitzending na zessen... die zei, hogere inkomens, hè, zo, zo rond de ton... die gaan uh, 4 tot 5 procent inleveren, in ieder geval aan koopkracht. Nou ja, dat noemt hij uh, draaglijk en redelijk. Uh, maar goed, je zal zo'n inkomen maar hebben en een duur huis... en uh, je moet je ziektekosten ineens gaan ophoesten. Dat betekent toch dat je misschien in de problemen kunt komen. Maar ja, een ton mag dan veel klinken... De effecten zijn al merkbaar vanaf een inkomen van 40.000. Nou, als dan twee mensen samen in één huis wonen, is 2 keer 40.000, moeten dan allebei veel meer, dus soms 100, 2, 300 euro. Uh, meer aan uh, ziektekostenpremies gaan betalen. Ja, dat kan natuurlijk uh, uh, voor grote problemen gaan zorgen. En nog steeds is niet duidelijk, want er wordt in het debat wel mee geschermd... Uh, ja, daar staan dan belastingverlagingen tegenover. Maar hoe dat precies uitpakt... wij hebben gisteren de hele dag zitten rekenen. Vandaag krijgen we te horen dat we onvolledig waren. Prima, maar geef ons dan alle cijfers en de precieze berekeningen. En die zijn tot op heden nog niet gekomen. Ja, als we even kijken en luisteren naar Rutte. Die noemt het zelf de meest pijnlijke concessie... die hij in de onderhandelingen heeft moeten doen. Ja, een concessie niet van... Vanwege dus bezuinigingen, maar vanwege een door hem zo vervoeide um, inkomensnivellering. He, inkomenspolitiek met zorgpremies. Hij is daar ook zwaar op, op aangevallen. Uh, denk aan Wiegel vanmorgen. Uh, met hem noemen vele andere critici dit de grootste nivelleringsoperatie sinds het kabinet Den ja, Rutte kreeg vandaag daarom ook onderuit de zak, samen met hem, Samson.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 dan hoeft de heer Rutte niet te rekenen op steun van de SP-fractie. Want een inkomensafhankelijke zorgpremie is een inkomensafhankelijke zorgpremie van onder tot boven. En niet met een plafond, zodat de miljonairs eh, er weer lachend vandaan komen. Is de heer Rutte bereikt echt door te rekenen wat de gevolgen zijn? Voor een gemiddeld gezin, bij het Nibud of een andere club. Gewoon goed doorrekenen dat we weten wat de gevolgen zijn. En niet zoals u zegt, ach vanaf 100.000 euro, want het begint al bij 50.000 euro. Als ik hoor de politiek leiders hier in deze kamer komt dat er op deze manier niet doorheen. En ja, mijn partij loopt er tegen de hoop... wanneer de solidariteit onder het betalen aan zorg... op deze fundamentele wijze onderuit wordt gehaald door de rekening duizenden euro's per jaar neer te leggen bij hele normale mensen. Nou, je hoort het, eh, politici komen ademtekort om, eh, om eh, dit te bekritiseren. Pechtold als laatste spreker maakte wel een kleine vergissing. Natuurlijk komt het er wel doorheen in de Tweede Kamer. Maar ja, daar ligt ook niet het probleem. Want PvdA en VVD hebben daar een ruime meerderheid. Nee, het probleem ligt in de Eerste Kamer. En daar zal deze nieuwe coalitie, waarvan het kabinet dus nog moet aantreden... Eh, toch nog een andere partij zien te overtuigen om hierin mee te gaan. Ja, dan hebben de coalitie Rutte en Soms som hadden die ook een eensluidige verdediging... Um, tegen de, dit, dit, dit, deze kritiek van Wilders, Roemer, Buma en ook Pechtold. Ja, nou ja, zij uh, noemen de uh, herverdeling redelijk. Zij schermen met algemene cijfers van het Centraal Planbureau. Um, want ja, er zijn nog allerlei andere maatregelen. Je moet het hele pakket bekijken, zo zei VVD-leider Rutte. Het netto-effect van al die maatregelen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 Ja, en uh, in die koopkrachtplaatjes, dat zijn natuurlijk hele algemene praatje, uh, plaatjes... ...praatjes wou ik bijna zeggen, uh, vallen natuurlijk uh, niet de individuele gevallen. Bijvoorbeeld gezinnen met twee werkende ouderen, kinderen in de opvang. Uh, ja, en dan kan het wel eens negatiever uitpakken. Ja, zorg er dan maar voor om een partij te overtuigen... ...dan zul je toch de uitgestoken hand uh, moeten uh, uitsteken naar, uh, naar andere oppositiepartijen... ...om ervoor uh, te zorgen dat ze in de Eerste Kamer meegaan. Um, nou, volgens uh, Samson is die uitgestoken hand er. Over elke uitwerking van elke maatregel in dit regeerakkoord valt te praten, ja. Ja, een duidelijker ja, maar dan wel binnen de randvoorwaarden van het regeerakkoord. Ja, want ieder kabinet, Michiel, krijgt natuurlijk te maken met stevige kritiek uit de oppositie. Dat hoort er ook bij. Hoe schat jij het in? Kan dit die prille liefde tussen Samson en Rutte nog verstoren? Nou ja, opvallend is natuurlijk dat de kritiek van zowel links... Als rechts komt, euh, links omdat euh, de inkomens vanaf 70.000 euro en hoger niet meer ziektekostenpremie gaan betalen. Dus daar houdt die nivellering ineens op. Dat is met name een doorn in het oog bij de SP. Ja, En voor rechts, euh, die zeggen van ja, werkend, hardwerkend Nederland. Mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken, die krijgen nu de rekening onredelijk gepresenteerd. Uh, maar goed, in de, eerste uh, in de Tweede Kamer geen probleem. Een ruime meerderheid. Ze kunnen hun schouders op, uh, ophalen en doorgaan. Maar dan zal zo'n voorstel toch in de Eerste Kamer uh, dreigen te sneuvelen. Dus ze zullen toch hun best moeten doen om ook al in eerste aanleg... gelijk andere partijen tevreden te stellen. Dus er zal nog wel een, uh, ja, een aanpassing komen. Miguel Breedveld in Den Haag, dankjewel. Dan gaan we door naar Laren, een van de rijkste gemeenten in Nederland. Ruim 54 procent van de kiezers daar stemden bij de laatste verkiezingen op de VVD. Om die reden is Menno Reemeijer vanmiddag in deze Noord-Hollandse gemeente, hier vlakbij Hilversum. Menno, als je daar de mensen aanspreekt over de zorgpremie, de andere maatregelen uit het regeerakkoord, loopt dan de liberale bloeddruk snel op? Nou, dat valt er reuze mee, moet ik uh, moet je heel eerlijk uh, zeggen. Uh, het, het is hier vrij druk op straat, hoor. Maar mensen wikkelen lekker, lopen een beetje te kijken met, uh, met z'n allen wat het allemaal kost. En ze kunnen het kennelijk nog betalen ook, want er wordt ook nog wel wat gekocht. Nee, dat bloedkoken valt wel mee. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, uh, uh, dan spreek je maar een paar mensen. Maar er zijn natuurlijk mensen, en uh, we zijn bij een kinder. Kledingzaak, Dat leek ons wel toepasselijk, want er komen natuurlijk moeders met kinderen. jukjes in laren. Eh, en daar weten ze vast of het het gesprek van de dag is hier. Nou, dat valt wel mee. Want als de moeders hier binnenkomen, komen ze natuurlijk om kleertjes te kopen. Dus we praten daar niet echt over, nee. Mark Rotink is uh, de, de eigenaar van deze kledingzaak. En VVD-stemmer. Hebben we ja. ook nog maar eventjes uh, gecontroleerd. was een leugenaar zeg. <laughs> Waarom? <laughs> ja, u <Nee>. niet. <laughs> u naamgenoot van u. <laughs> ja, ja, ja. Ik hoorde het wilde zeggen. Je uh, bent bedrogen? Nou, ik, nee, ik voel me niet bedrogen. Ik denk dat het heel verstandig is wat ze doen. Ja? Ja. Is dat een beetje de tendens ook hier wel uh, onder de mensen? Want ik, ik, ik krijg het niet mee dat ze hier al te hoop lopen. Uh. Nou, we, uh, wat ik al net zei, we praten er niet zoveel over... Maar, maar wat ik zover hoor, wat ik zover hoor is, is dat niet uh, erg te sprake hoor. Ik denk dat de VVD er wel reëel is. En gewoon accepteert dat we even een stapje terug moeten om weer uh, op de rit te komen. Maar inkomensnivellering en de VVD, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, ja, een beetje geven, nemen, hè? Uitruilen? Ja, handje klap. Handje klap. Wat ja, heeft u ervoor teruggekregen als kiezen? Nou, dat moeten we even afwachten. Laten we eerst maar eens even, even de stappen afwachten... wat er allemaal helemaal duidelijk is. Maar ik denk dat ze dat wel redelijk verdeeld hebben. Maar heeft u al uitgerekend wat u uh, meer kwijt bent? Nou, ik zat vanochtend de krant en uh, de, dat uh, ziektekostenverhaal... Ja, dat gaat me toch wel een hoop kosten, ben ik ja. bang voor. Maar goed, het is een stap, een uh, paar jaar, dus dan wennen we er wel een beetje aan. Ja, maar het kan uh, twee keer modaal, schat ik in. Ja, ja. soms wel. Soms, uh, <laughs> ja, winkelier <laughs> is altijd lastig. Maar, maar dat gaat echt honderden euro's per maand uh, schelen. Ja, helaas wel. Ja. En dan? Ja, pech, maar het, het hoort er wel bij. We moeten, moeten wel een heel hoop centjes bij elkaar schapen om ja. er weer bovenop te komen. Dus we moeten allemaal bijdragen. Moeten VVD-en ook gaan bezuinigen? vvd hem moet moeten ook bezuinigen, ja. En hier in het dorp ook? Gaat u het merken vanaf 2014? Nu is het nog lekker druk in de winkel. Tenminste, <lacht> mensen komen net een beetje binnen. Nou, ik, ik hoop dat wij dat niet merken. Maar goed, we zitten toch al in, in een stemming van een aantal jaar in recessie eh, dat het wat minder is. Ik hoop niet dat dit er nog bovenop komt. Moeilijk in te schatten. Moeilijk in te schatten. De Brinks tromt hier nog niet vol komende zaterdag met demonstranten? Zeker niet. Dank u wel. Graag gedaan. Het pragmatisme van de VVD'ers in Laren. Menno, we spreken je later. Dank je. Ja, we geven toe, het is echt heel vroeg om te bellen met een rajonhoofd, Maar we gaan het wel even doen zo. De John Hoofd bij de AWB, Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben erg tevreden voorlopig nog, Tim. Want 80 kilometer is uh, eigenlijk uh, iets minder dan gebruikelijk. Is ook eindelijk een uh, droge avondspits deze week. Uh, het enige wat opvalt is de file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij het Waterberg 4 kilometer. Daar was een aanrijding. Alle reisschokken zijn weer open. Het geet aan op de weg. Dank je. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Supermarkt Albert Heijn opent morgen in Heemstede het eerste zogenoemde pick-up point. Daar kan je je boodschappen die je via internet hebt besteld ophalen op een afgesproken tijdstip. Verslaggever Jeroen Schutteijzer praat daarover met de algemeen directeur van de supermarktketen. Sonder van der Laan, het mooie van bestellen via internet is dat ik bestel iets en het wordt lekker bij me thuis gebracht. En nou moet dat opeens weer anders van nu. Uh, het, het kan anders. Uh, na, naast boodschappen doen in de winkel of online bestellen en het thuis laten bezorgen... gaat Albert Heijn nu een derde service introduceren. Namelijk online bestellen. En op een tijdstip dat je zelf uitkiest... kan je zonder bezorgfee of zonder ophaalkosten de, de spulletjes bij ons komen ophalen. U had net een hele mooie presentatie. Ik heb uh, kostenbesparing het woord, niet gehoord. Maar het laatste stukje, hè, dat u brengt uh, de spullen bij mij in de keuken... dat kost u heel veel geld. Daar wilt u eigenlijk vanaf. Nee hoor, wij willen daar niet vanaf. Dit initiatief gaat ook niet over kostenbesparing, maar over uitbreiding van onze service. Dat is wat we hier aan het doen zijn. En de klant nogmaals mag kiezen. Deze ontwikkeling is onontkoombaar, zegt u. Wij geloven dat het internet in zijn algemeenheid en online boodschappen doen een steeds grotere vlucht gaat nemen. En we geloven dat Albert Heijn als vooruitstrevend bedrijf daar heel goed kan inspelen op wat onze klanten willen. We kunnen hier alleen levensmiddelen kopen, nog niet de producten die we ook bij Bol bestellen. Wat tegenwoordig ook onder a valt. Ja, op dit moment beginnen wij met het beschikbaar stellen van 9000 artikelen uit het Albert Heijn-assortiment. En, en wat we in de toekomst met, met Bol samen gaan doen, daar komen we in de toekomst op terug. Hoeveel men... Mensen moeten hier nou komen op een dag om dit rendabel te maken? Dat getal hou ik graag even voor, onze, voor onszelf. Hoe lang krijgt dit project? We geloven in deze trend. Dus we gaan de komende jaren in deze trend en in deze, in deze service investeren. In buitenland is het al langer, hè? Frankrijk, Engeland. Ik hoor mensen die zeggen... ja, maar daar wordt een kwart van de bestellingen helemaal niet opgehaald. We hebben in ons eigen bedrijf, Aalt Amerika, hebben we ook ervaring met online bestellen en dan boodschappen ophalen. Dat is een heel klein percentage wat wel besteld wordt en niet wordt opgehaald. Dus wij geloven dat we met een lange adem hier een hele mooie toegevoegde waarde voor onze klanten kunnen bieden. Cor Molenaar is retaildeskundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Albert Heijn denkt, uh, het is een goed initiatief. Ja, dat denkt Albert Heijn. Uh, ik vraag me af. Het verbaast me wel dat Albert Heijn hiermee begint. Want over het algemeen is Albert Heijn heel zorgvuldig... met het uitrollen van, uh, van nieuwe concepten en nieuwe formules. Als ik even terugkijk de laatste zes weken naar bewegingen van Albert Heijn... dan zie ik zes weken terug dat ze een brief geschreven hebben aan fabrikanten... dat ze twee met de prijs omlaag moeten gaan. Dat wordt dwingend opgelegd. Twee weken geleden zeiden ze... we gaan de artikelen niet meer uitpakken. Een klammen kopen vanuit de dozen. Want wij kunnen niet meer het personeel betalen om al die dozen uit te gaan pakken. Nou, nu komt het dan met een thuisservice... voor de standaardprijs in de winkels, zonder bezorgkosten. Dus daar hebben ze dan wel een personeel voor om het uit te pakken. Meneer Molenaar, Albert Heijn is de weg kwijt. Nou ja, u, u zegt dat zo... Uh, uh, ik denk dat Albert Heijn de hete adem voelt van concurrentie. En vooral Jumbo, natuurlijk een grote concurrent. Maar als ik kijk naar de onderkant van de markt, met de Aldi's en met de Plus, dat Albert Heijn zich zorgen gaat maken is over de toekomst. En dat ze niet echt nog het juiste antwoord hierop gevonden heeft. Zijn ze een beetje in paniek? Ik denk dat ze aan het zoeken zijn de juiste strategie. Wat ik bijvoorbeeld echt niet snap: ze nemen bol over zes maanden geleden en toen dacht ik echt dit wordt de doodsteek voor retail Nederland. Want binnen enkele weken heeft elke Albert Heijn filiaal een bolwinkel waar je, je spullen op kunt halen, je kunt ze retour geven, je kunt betalen, je kunt bestellen en je kunt je artikelen passen. Nou nu zijn we zes maanden verder. En het enige wat ik daarvan gezien heb nu is een bol deodorantproducten verkopen van Albert Heijn. En dan denk ik van. Ik begrijp het niet. En ik heb het ook voorgelegd aan Albert Heijn. En die wilde er geen commentaar op geven. Dus ik denk dat ze echt naast zich aan het zoeken zijn naar een nieuwe strategie. En tegelijkertijd voelen ze echt de, de, toch de concurrentie in hun, uh, in hun nek hegen, ja. Dat is uh, de constatering van de retaildeskundige Cor Molenaar. Try My Love Again van Sherry-Anne. 9 voor 5, Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi, op een dag als deze, Marco, zouden wij volgens mij liever paddenstoelen gaan plukken in de bos, zo mooi is het. Ja, overal het is, zo? ja bijna overal. Veel sluierwolken, dat wel, het maakte dus zon, het licht een beetje uh, diffuus, een beetje... Nou ja, uh spookachtig soms, misschien wel zeker in de bossen. Maar ja, het is gewoon prachtig weer buiten, inderdaad. Het is droog, uh, niet te veel wind nog. Uh, paddenstoelen zoeken lijkt me op zich een goed idee. Uh, alleen ik vind het altijd heel erg eng... of je dan de goede inderdaad te pakken <lacht> hebt. Dus uh, dat schijnt nogal gevaarlijk te zijn. Dus wat mij betreft niet direct een aanrader... maar het eten, hè, zo goed gekeurd zijn, nee, prima. Willemijn kondigde gisteren al aan dat het niet zo blijft. Dat geven de weerkaarten nog steeds aan? Ja hoor, de weerkaarten zijn wat dat betreft nog steeds heel wisselvallig. Uh, wil overigens niet zeggen dat ze het er allemaal al over eens zijn. Uh, het wordt echt herfstweer. En dat betekent een beetje een komen en gaan van, uh, van lage drukgebiedjes. Ja, en dan is het nog zeer onzeker hoe zwaar die nou gaan uitpakken... en hoeveel regen ze nou gaan brengen. Maar dat we een wisselvallige periode voor de boeg hebben, dat staat wel vast. Je noemde dat vanmiddag al in de voorbereiding op dit gesprek. Een trein aan ja. depressies. Ja. Ja, je, zou er, je, bijna, daar je, je daar zou er zelf bijna depressief van worden, inderdaad. Nou ja, er ligt een, een groot lage drukgebied ergens tussen Schotland, IJsland en Noorwegen. Nou, Daaromheen circuleren allemaal kleine storingen. En soms groeien die uit tot een apart lage drukgebiedje. En als dat één keer gebeurt, dan komt er vaak een beetje een treinopgang. De eerste is voorbij, dan is de even rustig, dan volgt de tweede, weer even rustig de derde. En zo kan het een paar dagen achter elkaar doorgaan. Nou, en dat is iets waar wij de komende dagen dan mee te maken gaan krijgen. Een paar dagen de komende dagen, hoe is de weekendregeling voor deze trein? Ja, uh, het is een stoptrein. Dat betekent dat uh, soms eventjes wat rustiger is. Uh, hè, en, maar dan gaat hij weer weg en dan komt de volgende er weer aan. Ik denk als we naar een, een mooie dag moeten gaan zoeken... dan is uh, de zaterdag duidelijk het natst. En de zondag van het weekend weer een stukje droger. Maar wel weer vrij winderig. Dus wat dat betreft is het uh, soms wel droog, maar ja, dan staat er weer stevige wind. En soms heb je ook een regengebied over. Nou, de meeste neerslag voorlopig morgen overdag en zaterdag. Even een stukje verder kijken. Weet jij al, Marco, of het een strenge winter wordt? Absoluut. <laughs> nee, dus... Nee, daar kan ik er geen uitspraak over doen. Ik zou het uh, best leuk vinden hoor als ik nu al kan roepen... dat de horrorwinter des doods op het programma staat. Nou, zoals nou, nee, vorig uh, jaar ja, door uh, jouw collega's uh, uh, elders in het land werd gedaan. Precies, nog maar waarvan acte okay. door mij stevig ontkend. Dus we wat dat betreft het gaan we er voorlopig nog niets over zeggen. Nou, ik vraag je natuurlijk niet voor niets. Want het nieuws van vandaag is dat Balk klaar is voor de Elfstedentocht. Nieuwe schuiven in de rivier De Luts moeten daarvoor zorgen. Aukie Joekema. Assistent Rayonhoofd ja. van Balk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Luts, die kennen wij nog wel van de afgelopen winter. Dat dacht ik, ja. Ah. Nou ja to, toen was Balk een van de zwakke schakels. En wij hopen met deze nieuwe voorzieningen dat hij een van de sterkere schakels wordt. Dus we hebben er alle hoop op. Want vertelt u eens, nieuwe schuiven, uh, uh, wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Hoe werkt nou, dat? Nou, Zoals u weet is, uh, ligt Gaasterland, ten aanzien van Friesland, is het eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Want het ligt veel hoger dan de rest van, het, uh, Friese, van de Friese boezem. Dus al het water wat in uh, Gaasterland valt, heeft een natuurlijke afstroming naar de Luts toe. En de Luts dat is dus de route waar het Elmstedentacht onder andere overheen moet. Nou, dat uh, kun je je voorstellen dat al dat water... Uh, dat, dat moet er naartoe, blijft stromen, vliegt er met de gang in. En het probleem daarvan is dat wij altijd wakker hebben bij de uitlaten waar het water in de luts komt. En hoe ziet zo'n schuiver dan uit? Nou eigenlijk heel simpel, je ziet ze waarschijnlijk overal in het land al staan. Dat zijn gewoon van die stalen platen die je omhoog en omlaag kunt doen. En, uh, en, en dan kan het water er doorheen komen of het water kun je afsluiten. En dan blijft het water, wat er dus aankomt, stromen, dat blijft er dan voor staan. Wat, en, wat... Dus het is op zich heel simpel. maar ja, Had het eerder kon... bedacht, meneer Hilkeba? Ja, we zitten er al 30 jaar om te zeuren. Ah, dat is het wel geld. Het, daar heb je het. Het is altijd een geldkwestie. En die dingen kosten 10.000 per stuk. Per Want stuk. Is niet alleen natuurlijk die stomme plaat even ervoor... Maar er moeten ook uh, externe voorzieningen en zo moeten erbij komen. En uh, dat moet ingekapseld worden. En uh, allemaal technische dingen wat niet zo belangrijk is. Het belangrijkste is dat wij ze krijgen. Nou, wat belangrijk heeft het geld? Wat 10.000 euro per stuk? Hoeveel van die dingen hebben we nodig? Nou, we hadden eigenlijk 12 nodig, maar we krijgen er 6. En dat is voldoende. Daar uh, is geld voor. We, dat hopen we wel. We hebben, kunnen nu in ieder geval de 6 uh, meest uh, waterdragende. Uh, gangen kunnen we eigenlijk afsluiten. Dus die slechte publiciteit van de afgelopen winter is toch nog ergens goed voor geweest? Nou, ik denk uh, zeker dat het wel een beetje meegewerkt heeft in de besluitvorming van de... want kijk, de overheid die besluit niet zo snel over het algemeen. En, maar ja, nu hebben ze toch in ieder geval in een uh, toch korte periode hebben ze een goed besluit genomen. En het voordeel is natuurlijk dat het meegenomen wordt in de werken van... Uh, die is op toch nog mee bezig zijn met het Friesenmarktproject, dat het Friesenmeerproject. En uh, daar hoort de LUTS dus ook bij, dus de LUTS krijgt ook een hele opwaardering. En dat kost uh, ja, veel meer dan die 60.000 die, mm. die we nu opgenomen hebben. Dus wij zullen nooit meer over de LUTS als een probleemgeval praten. <lacht> Ik denk dat dat een idee fix is, maar goed, uh, wij, wij hopen dat natuurlijk wel, want uh, het geeft ons in ieder geval wel een stuk meer ruimte om betere dingen te doen dan weer wakker te dichten en een te doen, dan, precies. Uh, we, dan kunnen we onze mensen sneller bemoeien met sneeuwruimen en met andere dingen. Nou meneer Hilkema, we gaan gewoon weer hopen, toch voor komende winter. Uitstekend. Dank. Wij hopen wij en hopen jullie zijn hier van harte welkom. Fijn, we verheugen ons erop vandaag. Lekker, lekker schuiven bij de lut. Als nou Marco Verhoef ook nog een beetje meewerkt het vervolg, dan kunnen we echt uitkijken naar een mooie winter. Wie weet, met de Elfstedentocht. Na vijf uur gaan we eens even praten met Arjan Noorlander. Die gaat ons even uitleggen wat nou precies de gevolgen zijn van het regeerakkoord voor onze portemonnee. Hoe zit het nou precies met al die cijfers die uh, vandaag met name in de Tweede Kamer uh, rond zijn gegaan? Tot zo. Vanavond, BNN Today. Ja, we zaten gisteren nog te lachen. Maar dat is de, het lachen is de gemiddelde New Yorker nu wel uh, vergaan. Vanavond om half negen op Radio 1. Haha, oh, oh, oh, lachen. Dan gaan we die radiomensen even op stang, ja. ja. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Je is natuurlijk een vreselijke loser, en mislukking. Het is jou niet gelukt. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon je eigen schuld. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.